Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam staat nu een gigantische aftelklok. Daarop staat 100 days. Zo lang duurt het namelijk nog tot de finale van het Songfestival in Nederland. Burgemeester Abutaleb onthulde die klok net samen met de vier presentatoren van de show als aftrap. Hij heeft er zin in. 100 dagen is natuurlijk wel een mooi getal. Aftellen beginnen. Ja, en noem maar hopen dat als het uh, zover is in mei, dat uh, de situatie in Nederland zodanig gestabiliseerd is, dat er hopelijk ook wat mensen in, in Ahoy naar binnen kunnen. Ja, of er publiek welkom is, hangt af van de coronamaatregelen rond die tijd. Wel gaat het Songfestival hoe dan ook door. Pak ook morgen alleen de trein als het echt nodig is, dat zegt de NS. De afgelopen dagen reden er door de kou een stuk minder treinen en dat zorgde voor overvolle coupés. Morgen is de NS van plan om weer meer treinen het spoor op te sturen, vooral intercities. Maar het zijn er wel nog een stuk minder dan normaal. We zijn een stuk vaker en vooral langer aan het videobellen. 3 miljoen Nederlanders hielden de laatste maanden van vorig jaar dagelijks hun telefoon voor een snuffert voor een videobelletje. Het vaakst gebruiken we daarvoor WhatsApp. Daarna is Facebook Messenger het populairst. En Tessica Brown kan eindelijk weer een hand door haar haar halen. Ze liep wekenlang rond met een soort keiharde lijmhelm op haar hoofd. Nadat ze per ongeluk niet de haarlak, maar een bus lijmspray had gepakt. Er Was een vier uur durende operatie van een plastisch chirurg nodig om alle troep eruit te krijgen. You want to do any more hairstyling now, or you done with hair products for a ja, while? I need my hair done. You need your hair done. You got a date for het is een beetje lastig te verstaan. De operatie was ook net afgelopen, maar ze zegt dat ze meteen door moest naar de kapper omdat ze aanstaande zondag een date heeft op Valentijnsdag.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 Avond, die denken, hebben we dan een uur gehad? Ja, tussen 7 en 8, maar dat heeft uh, te maken met uh, mij. Uh, dat ik een beetje een te ambitieus play playlistje heb uh, gemaakt. Ja, en dan moet ik toch eventjes een uurtje extra kava. Dus uh, helaas, uh, voor die mensen uh, heb je dus een uur gemist. Maar goed, uh, hier zit het wel het, uh, het merendeel van het nieuwe materiaal in. Dus dat uh, kan ik je dan uh, wel mee uh, enigszins uh, verzachten wat betreft de pijn... Ik denk dat het wel leuk is als je heel veel nieuw materiaal hoort. Uh, want dit was vorige week nieuw. Uh, God, geldt dus eigenlijk ook uh, voor bijvoorbeeld deze band. Zuster Zonnebloem. Die hebben uh, een uh, EP uitgebracht onder de titel Deja Vu. Hebben ze misschien kennelijk een beetje afgekeken uh, van Crosby, Snills en Nash en Young. En dit is Out of Control. Ook daarop terug uh, te vinden.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 Like yours did in the air, gave my all, all that I could give, like you. thin and slopes arise rise With views that take my breath away A heavy heart on a good day ...van Arjon. Ze komt uit Edam. Ik geloof dat twee jaar geleden... ...heeft ze de EP uitgebracht. Dat deed ze in de Rode Bioscoop... ...in Amsterdam. En dit... ...was dan ook het titelnummer... ...want de EP heette The Circle of Blame...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 voor duizend man in één keer <laughs> en dat dat was wel dat was wel leuk geweest ja, ja. weet je het, het was in deze manier wel, uh, wel goed want het heeft ons geen winteieren uiteindelijk gelegd ja oké okay. dus een beetje de naam vestigen bij bij zo'n uh, bij zo'n avond in het patronaat kleine zaal het, uh, het is altijd wel leuk als je dat op een gegeven moment toch ook meeneemt in in dat opzicht ja, het, dat het is geniaal het gewoon figuren uh, maken en mensen leren kennen en ja. uh, voor mensen spelen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 ja. Daar denk daarbij aan een mix van uh, Manfred Sons en Bruce Springs. En voor de die kant kennen, op, ja. Een, die, die, een grote lijn willen hebben met wat uh, met verdrietige single songwriter muziek. Ja, ben, ben, ja ga door. <gülh> uh, de, voor de kennis is het meer Damien Rice, uh, Glenn voor Voy Fans geïnspireerd. Ja. Uh, ben jij ook uh, een beetje melancholisch van de aard? Dat je dat uh, dan op die manier ook uh, in je songs uh, verwerkt? Of jullie in de uh, songs verwerkt?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 Dat, dat lijkt mij ook. Maar is dat ook een beetje de strekking van de single die je onlangs hebt uitgebracht? Of jullie onlangs hebben uitgebracht? Ik zit steeds, maar dit is jullie toch? Ja, het is jullie. Ik mag jullie zeggen hoor. Maar is dat ook een beetje de strekking van het verhaal? Dat het blij uh, en feest moet zijn, uh, hand in hand. Is dat ook een beetje de strekking van het verhaal?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 ik hoop dat dat in ieder geval van veel mensen uh, terug te horen is. In het nummer. In, in nummer zelf in ieder geval. Ja. Nou, uh, het is dus uh, op weg naar meer. Dat, dat hoor ik hier wel zeggen. Dus uh, we, we ja. zijn uh, nog niet van je af in ieder geval. Nee, dat, uh, weet je, het, weet je, het, het nummer komt... komt wanneer? het is vandaag woensdag toch? Nee, donderdag. Donderdag de 11e is het vandaag. Donderdag. Nou ja, vanavond komt hij de wereld in.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 We were so alone. Was dat uh, met uh, het nummer Lone Wolf? Nou ja, ze zijn niet alleen. Hij heet uh, de band. Ik zat al uh, net uh, te bedenken: van, uh, waar, waar komen ze nou eigenlijk uh, vandaan? Want deze Lieselo, die je uh, dus hoorde uh, op deze single, die komt.